I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 Of wel vaak, want ik had zelf communie gedaan, heilig communie en vormsel. Ja, dus Eetje, je was er wel zelf dus die, echt mee bezig. Die beslissing nam je dan, na. meer dan zelf. En, en hoe ben je dan zelf uiteindelijk uh, echt overtuigd Christen geworden? Was dat een verandering? Nou ja, dat is eigenlijk een, uh, dat is best een verhaal. Uh, maar goed, ik begin even bij het begin. Uh, ik heb in de jaren, uh, nou ja, misschien de jaren weet ik niet meer zozeer, maar toen ik uh, zelf 19 was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 Ook het zingen. Wat daar heel anders was als in de katholieke kerk. Dus ik kwam daar eh, vrij enthousiast en opgewonden van thuis. Vertelde het hele verhaal aan mijn vrouw. En nou ja goed, die wist ook niet zo goed wat ze ermee aan moest. Eh, maar het was wel een, een behoorlijke mooie ervaring, vond ik. Ja, wat schetst mijn verbazing. Eh, een, een twee, drie maanden later. Dat er een ander meisje uit een andere klas...